9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadige Radko Mladic... heeft vanuit de gevangenis in Scheveningen gebeld met de Servische televisie. Dat had niet gemogen. Mladic is tot levenslang veroordeeld voor onder meer volkerenmoord. Hij mag niet zonder toestemming bellen met de media... zegt een woordvoerder van het strafhof tegen de BBC. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het telefoontje... zegt de woordvoerder van het hof. Een anti-zwarte-piet-activist is door de politie aangehouden... vanwege uitlatingen in een interview met Omroep Pound. Hij zei dat hij hoopte dat ouders die naar de Sinterklaas-intocht willen... nachtmerries zouden hebben over hun kinderen onder de botsplinters. Rogier Meijerink is een van de bestuursleden van Majority Perspective. Die stichting probeerde deze week via een kort geding... een verbod af te dwingen op zwarte pieten bij de intocht van Sinterklaas. De activist heeft deze week zelf ook aangifte gedaan van bedreigingen op sociale media. en De politie zegt dat ook die bedreigingen worden onderzocht. Een Franse vrouw die haar kind twee jaar opgesloten hield... is veroordeeld tot twee jaar cel en ontzetting uit de ouderlijke macht. De vrouw verborg haar dochter na de geboorte afwisselend... in de kofferbak van haar auto en in de kelder. Toen het meisje twee was ontdekten monteurs haar in de achterbak van de auto. De moeder had al drie kinderen. Ze had haar vierde zwangerschap, toen ze 43 was... voor iedereen verborgen gehouden en het meisje zonder hulp gebaard. Een echte reden voor haar handelen gaf de vrouw niet tijdens de rechtszaak. Het meisje is inmiddels zeven jaar. Ze heeft een forse ontwikkelingsachterstand. Ze spreekt niet en ze heeft geen interactie met anderen. Het weer vanavond helder. Vannacht op veel plaatsen ligt de vorst. In het oosten kan het lokaal min vier worden. In de loop van de nacht kan lokaal een misbank ontstaan. Morgen overdag is het zonnig en dan is het rond de negen graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Oh, yeah. She's coming in 1230 flight. Bullet wings reflect the stars that guide her towards salvation. I stopped an old man on the way, hoping to find some more forgotten words of ancient melodies. He turned to me as if to say, op je radio. Maar ook gewoon lekker. Ja, zie je het weer in de house. Gewoon een jingle die werkt in. Oh, wat een lekker avond is het. Uh, wat, wat is er? Wil, wil je niks ah, zeggen? Nee, maar mijn kastje van mijn koptelefoon doet het niet. Je kastje van je koptelefoon doet het niet. Hoe kan dat nou weer ah, allemaal? Helemaal uit, wacht even, ik ga even kijken. Ja, ja, jij gaat even technisch doen hier. Ja, ja, ja uh, joh. Het is ah, wel leuk kijk, dat hier ja, ja, uh, camera's al... in de studio ah, hangen. Ja, je die je moet... kunnen ze meekijken hoe technisch jij bent. Ja, weet je wat gewoon het is? Je moet hem ook gewoon aanzetten. Ja, heeft het ook zo koud, Dennis. Ja, het, het, is, zee. het is wat frisjes. Het is in één keer, die zomer is wel, uh, die hakt erin uh, en over. Ja. Nou ja, zo, da uh, da daarom uh, dacht ik van nou lekker eventjes Afrika. Denk ik toch nog een beetje aan, uh, aan de warme biet. Lekker het zomerse strandfeestjes. Ja. Daarover straks weer natuurlijk. Want ja, zie je twee uur lang op je radio. Leuk dat je weer bent ingeschakeld. We openen met Olaf Wasowski en Georgia Schultz. Met good enough. Nou, ik hoop dat we vanavond weer goed uh, gaan presteren. Nou, Want, maar, uh, ja, ja, volgende, volgende week slaan we even een weekje over. Dan, uh, oh. Ja, ja ik, ik gooi het er gelijk maar in. Ik, ik kom er gelijk uit. Volgende week ben ik er gewoon niet. Oké, okay, nou. Uh, kan gebeuren. Dan ben ik er ook niet. Nee, jammer, jammer, kom, jammer. Ik kom alleen als jij komt. Wat klinkt dat raar. Gauw hoor. Wat hebben we vanavond allemaal voor nieuwtjes uh, in de show zitten? <laughs> de Heb je al uh, gekeken? Want ik zag za vorige week had je natuurlijk heet nieuws. Over ja. iemand uh, met een uh, Lamborghini. Ja. En er is nou wat meer bekend, hè? Ja. Dus ja, daar hoor je straks meer over. Ja, ik zag iets van Armin van Buren voorbij schuiven. Ja, nou, klopt. Wat dat allemaal is, je gaat er straks meer over vertellen. Nou, ik heb nog nieuws over Deens Valley. Ik kan nog nieuws vertellen over Charlo en zijn Mental Theo. Ja. Uh, ja, strandfeestjes. Je moet er nu nog niet aan denken. Maar ik, ik hoor al Ik zijn, hoor ja. Piet Paulus, maar die, die Fries hoor ik alleen uh, al zeggen van... Ja, we krijgen een heerlijk hoge cool winter. Nou, sorry, ja. dan kijk ik wel even naar Duitse. Ja, nou dus... en, en dat smelt altijd snel voor de zon. Ja, dan, dan zeg ik man tegen Piet. Dat wou ik net zeggen. En natuurlijk, wat staat er in de charts? Hot or not? We gaan het hier gewoon allemaal lekker laten luisteren. Of laten horen. En natuurlijk, de tweede uur. Hij is er weer hoor. The one and only DJ Dion zit niet een uur lang nonstop in de mix. Maar nu eerst. Ja, je hebt de keus, Dennis. Rita Ora. Of. Wat anders. Ja, doe jij maar, het is, jou, het is jouw feestje nu. Is, maar, ons, is, is, ons, is ons feestje. Is, is ons, hè, ons maar... feestje. Nou, ik vind Rita Ora zo'n lekker wijf. Ja, ik dus ook. Ik zeg dan. Let you love me. Ha. Delta Jack Remix. You me weer I See It. Twee uur lang. De hete Ausmeets. Van nu en de toekomst. En natuurlijk de Grootste ongeheim. Dit is hier. Hou me hier. I should have stayed with you last night. Instead of going down to find trouble. That's just trouble. I think I run away some time. Whenever I get too vulnerable That's not your fault yeah. so I wanna spend the whole night I wanna live with you till the sun's up I wanna let Reddit. Uh, ja, ja. Een ja, ja. 90s Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson present Silk City in de Alex Patrick remix. En de Rita Ora, Let You Love Me in de Delta Jack remix. Ja. All alleen maar uh, mooie dames. Ja. Ik, ik wil eigenlijk zeggen lekker wijd, maar ja, dat, kl dat klinkt zo plat, hè. Dus dat ja. doen we niet. Ja, terwijl, Gewoon terwijl twee mooie dames. Ja, terwijl ik Dua Lipa helemaal niet knap vind. Nee, oké. Okay. Maar goed, dat, dat terzijde. En uh, ja, over dames gesproken. Ja, je hoorde het vorige week. Uh, Jack, hè? Ja. Die, die, die heeft wat, uh, wat aan haar geslagen. Ah, Hij heeft een voorliefde voor exotische auto's en vrouwen. Ja. Ja, dat blijkbaar, want ja, vorige week zeiden we dus... Het gerucht ging dat Jack een relatie zou hebben met de Of uh, met de... Ja, niet met de oprichter. Met de kleindochter van uh, de Lamborghini-oprichter... En ja, Al, uh, Elettra Lamborghini, de, uh, de kleindochter van Verruccio Lamborghini... die de automerk Lamborghini oprichtte... heeft haar relatie met de Nederlandse DJ Afrojack bevestigd. Al enige tijd hing het in de lucht... en gingen de geruchten dat de twee een setje zouden zijn. Lamborghini liet het weten door een bericht op haar Instagram-account te plaatsen. Ik hoop dat iedereen iemand zoals hij kan vinden... die mij aan het lachen maakt en me elke dag een prinses laat voelen. Je bent zo speciaal schrijft de Italiaanse televisie uh, televisiepersoonlijkheid... bij een foto waarop ze samen met de DJ poseert... op de rode loper van de MTV EMA Awards. De 24-jarige Lamborghini was te zien in Super Show... de Spaanse versie van MTV Reality Show Jordi Show. Daarnaast is zij actief als influencer... op sociale media waar ze ruim 3,6 miljoen volgers heeft. Avonjack31 had eerdere relatie met... Amanda Abouk. Wel bekend van de Gouden Kooi. Uh, met wie hij een dochter kreeg. Ook had hij naar verluidt een relatie met Paris Hilton. Ja, daar hoor je ook niks meer van. Nee, dat is ook een beetje. Dat uh, In één e keer was het. Uh, ja, dan moest hij haar uh, leren draaien. Nou ja, we hebben allemaal gezien hoe dat ging. Dat uh, liep niet zo voor best, toch? Nee, en ja, nu hoor je er helemaal niks meer van. Dus, uh, nou ja. Nou, misschien zoekt ze weer wat anders. Het zal zo zijn, hè? Nou, hè? Ja, wa ja, wat een heet nieuws hè, allemaal. Potverdorie. Ja, ja. Ik Pak... heb de kachel al wat lager gezet. Pakken we nu nog uh, gelijk een nieuwtje achteraan? Want ja, ja, vorige, week, vorige week hadden we het over Charloinos en Mental Theo. Ja, ja. die, die uh, hebben een uh, 25-jarig uh, jubileum. En we zaten vorige week van, wat is het nou? Is het Apas Theater? Maar ja, of is het Ziggo Dome? En wij zaten echt in een heftige discussie van... Ja, er staat het nou? overal staat aanpas. En hier staat weer bij de kaart verkopen uh, de Zikko Dome. Nou, we zijn er even ingedoken. Er was zoveel vraag. En we kunnen het je vertellen: nieuwe locatie. De nieuwe locatie is dus de Zikko Dome geworden. Dan konden ze gewoon nog meer mensen naar binnen laten. Ja, als ik zie een line-up was Teespoon, LSDJ, Nakatomi, Dark Braver, DJ June, DJ Jean. En Cue Music met het foute uur. En many, many more. Dus nou, ja, wat gaat er nog meer komen allemaal? Ik, ik ben weet, erg benieuwd. Ik, ik weet het niet. Nou, als ik de stijl zo zie... de schatting van de genres is... hardcore, ik, happy hardcore, 90s old school en eurodance. Dus ik verwacht ook zoiets als The Party Animals. Nee, nee. Die verwacht ik juist dan weer niet zo snel. Nee, nee. Het hey, komt toch ook een beetje uit die ja, periode. dat wel, maar ik denk eerder... Een, <coughs> Een uh, Two Brothers on the Fourth Floor, ja, uh, wat er is. Ja, ah, of, nee, uh, ik, ja, Ik zie het wel, ik, ik vind het wel gezellig zo. Of, uh, nou ja, Two ja, die, die, die kaarten, ja, dat zou ook zomaar kunnen. Maar die kaarten voor de zaterdag, binnen no time waren die uitverkocht natuurlijk. Ja, ja. Dus uh, wat zeiden we al, ja, die vrijdag, die is er aan vastgeplakt. Toen het gewoon uh, een dagje eerder ook nog extra erbij. Nou, ik zal je zeggen, ik ging zelf eens eventjes kijken hoe het met die kaarten zou gaan. Nou, de mensen die op de zaterdag uh, geen kaartje hadden kunnen bemachtigen... die kregen de kans voor de vrijdag. Nou ja, die waren binnen time uitverkocht. Die servers lagen compleet plat, daar uh, nou, zo, van die uh, ticketsverkoop. Uh, en ja, s'middags ging het, uh, of ja, later in de middag... ging het voor de mensen die een dag eerder uh, hadden ingeschreven... ging het ook nog in de verkoop. Nou, weer die site plat. En ik kan je zeggen, het is compleet uitverkocht. Dus mocht je er nog heen willen... en dat wil je... Dan, dan, dan zul je toch eventjes uh, moeten luisteren naar IQ Music. Want uh, die gaan de komende week uh, tijdens hun uitzendingen uh, kaarten weggeven. Of probeer je gelukkig bij uh, de... Marktplaats. Ticket swap uh, of even ja, wat. Ja, je hebt nog kansen zat natuurlijk. Ja, dus de, early dan, uh... bird, de early bird kaartjes waren 29,5 euro. En de voorverkoop, ja, 35 euro. Ja, Ik vind het zo gek, hè? Early bird voorverkoop ja. is toch hetzelfde? Ja, ja, het, het is uh, allemaal uh, extra geldklopperij, want het scheelt je 5,5 euro. Exclusief ticket fee natuurlijk, want uh, ja, die scanapparatuur ook, ja, dat kost ook allemaal handenvol met geld. Ook al moet je het zelf uh, tegenwoordig op je eigen telefoon meenemen. Ja, ja. Zo jammer altijd weer. Nou ja, tot zover dit nieuwtje. Gauw door met uh, nieuwe muziek en over nieuwe muziek gesproken. Ik heb er eentje hoor, jou ja, hoor. Een nieuwe van Sky. En ja, dat is S-K-I-Y. Met Who Cut The Keys. Hij komt binnenkort uit op het label Hell Deep. Hij is vandaag uit. Is hij vandaag Who uit? Ja, Nou, dat zetten we niet op. <laughs> Zo jonger. Who Cut The Keys. Out now Op Hell Deep Records. Het label van... All the One Hell. En dat hoor je gelijk hoor. Hierbij zie je het, vinden wel lekker... Dus hij mag gerust wat harder. See it approved. Dit is see it. Tot aan 11 uur. Who got the Piep, to my Jeep? Jeep. Who got the key? Dennis. Ja. Dave 202 met Katami in Acid Never Dies Remix. En Het lijkt, het lijkt overal op. Ik hoor. Uh, The Back was again with Renegade Master hoor ik erin, uh, voorbij komen. Nou ja, die, die plaat van uh, Fisher uh, zit er uh, toch wel een beetje de sound van in. Ja, Afro Jack Pacha en Acid. Ja, echt, het, het is gewoon. Een een beetje leuk, van alle. leuk gedaan, weet je van alles wat. En ja. Ik vind hem leuk. En hey, wat, wat we ook altijd leuk vinden, is Armin van Buren. Wat, uh, ja, die gaat een special doen. Uh, hij wordt een uh, special guest bij Marco Borsato. Oh, ja, Marco Borsato werkt met zijn concert uh, volgend jaar in de Kuip. Niet alleen uh, met André Hazes, Leel Kleine en Direct. Uh, ook Armin van Buren zou een special guest zijn. Dat beweerde Niels van Baarle woensdagochtend in het radioprogramma Even staat op. Ja, dinsdag maakte Bo Marco Borsetto uh, bekend... dat hij na 15 jaar weer in de Kuip gaat optreden. Met de show even naar de zanger het record van 10 concerten in de Kuip... van de Rolling Stones. Ja, voor de Nederlandse artiesten uh, staat de teller uh, nu nog op 9. Ja, Marco, uh, die uh, dinsdag op verschillende plaatsen in Rotterdam al een voorproefje gaf... van zijn show, uh, liet weten dat hij André Hazes, Lil Kleine en Direct meeneemt uh, naar de Kuip. En hij verklapte daarmee al een beetje dat het een show wordt vol nieuwe samenwerkingen. Marco uh, zegt... Ik wil vooral ook vooruitkijken. Het management van Marco Bussato ontkent de gesuggereerde ah, ah. samenwerking met Armin van Buren. De, nou, ik... nou, zit je een heel nieuws te vertellen? Nou, Armin van Buren gaat samen met Marco Bussato. En onderaan het management ontkent, ontkent het. ja. Maar ja, je, kijk, het is toch wel uh, dat, dat ze zeker bij 538. Uh, wel goed geïnformeerd zijn. Ja. ja. Kijk, Armin van Buren die heeft toch daar zo ook zijn eigen show, of niet? Maar in, de, in de Kuip? Nee, uh, bij 538. Of uh, zit hij tegenwoordig op een andere zender? Nee, hij zit, hij zit bij 538. Nou, dan wou ik gekozen. zeggen. Als, als jij gewoon uh, zo aan het praten bent van. Nou, joh, ik heb binnenkort uh, toch een uh, gaaf uh, evenement. Ik sta bij Marco voor zaterdag in de Kuip. Maar uh, hou nog even stil. Ja. ja. We gaan... weet, is het nog niet helemaal ja. rond uh, qua financiën ja. bijvoorbeeld, qua data, weet ik veel wat. To be continued. <laughs> ja, dus ik denk dat er gewoon eentje zich voorbij heeft gepraat. Ja. <laughs> dat, maar... hij denkt van, dat hij van, dat gewoon zo lekker in de studio aan het praten is. Zo van, nou ja, nou ja. ja die namen hebben we al. Ja, en uh, vergeten we niet iemand. <laughs> <laughs> nou ja, zodra we meer weten, laten we ko weten. komen we, ja. Hey, Dance Valley. Ja, we hadden het net al over Charlie lloyd en uh, Mental Tail met een uh, 25-jarig uh, jubileum. Ook Dance Valley, ja. ja. De allereerste tickets uh, die worden aangeboden voor het symbolische bedrag van 25 euro. Kijk. en Het is hartje zomer 1995 als voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... het relatief onbekende fenomeen house alle nachtvlinders uit de donkere trok. Geïnspireerd op het Engelse popfestival van Glastonbury ervaren 8000 bezoekers een tot dan toe unieke gebeurtenis. Dansen en feesten op klaarlichte dag op de beach van elektronische muziek. Aanstaande zomer wordt in een recreatiegebied Spaarwouden alweer de 25ste editie gevierd van het evenement dat ook internationaal als het meest oorspronkelijke Nederlandse dancefestival wordt beschouwd Dance Valley. De voorbereidingen van het legendarische Festival dat op zaterdag 10 augustus 2019 onder de Rook van Amsterdam plaatsvindt, zijn in volle gang. Meer informatie over het programma volgt snel maar in aanloop naar het event. Wordt alvast een beperkt aantal tickets voor het symbolische bedrag van 25 euro aangeboden. Belangstellenden kunnen zich tot het eind november registreren op de website van Dance dancevalley.com. Nou, dat ja. is geen misselijk bedrag. 25 euro. Ja, wat al gezegd uh, van nou ja, we, we zijn 25 jaar. We zijn met uh, guldens begonnen. Doe dan gewoon 25 gulden, oftewel uh, 10 euro. Dat wordt dan... Maar ja, dat, dat wordt denk ik een beetje te gek. Maar, ja, ja, en, ho en kan... hoeveel kaarten doen ze? Ja. Ik denk als we 100 kaarten doen, uh, dat ze de promotie eromheen... Ja, Zij nee, wat is de promotie? Wat, wat, wat is het nou weer. Uh, als, je, als jij 100 kaarten voor 25 euro weggedouwd? Je maakt er geen verlies op, hoor. Nee, het, nee, nee. Het is bij al die feesten is het uh, echt gericht op drankjes. Tuurlijk. Ongelooflijk. Het, uh, wat ik zag al, van... Ja, ook met het strandfeesten. We hadden vorige week al uh, Hard Trends, hè? Of uh, het openingsfeest. Mas Masters of Trends. Masters of Trends, dat ja. was hem. Maar nu okay. kwam ook alweer het bericht binnen van... Het feest met niemand minder dan... Okay. Eric. en Eric E. Ja, yeah. Housequake. House die komen we ook weer uh, terug uh, ja. tijdens de openingsfeest volgend jaar. Leuk. Hartstikke leuk. Maar ja, ook weer een beetje tegenstrijdige berichten. De early bird tickets, ja, die, die gaan in de verkoop, uh, of die zijn al in de verkoop gegaan. Als je eerder uh, al bij een Housequake Festival was geweest, dan kreeg je voorrang. En dan mocht je je kaartje kopen voor 16 euro. Toen, weer, toen uh, kwamen er berichten naar buiten dat het 19 euro zoveel was. Ja, wat is het nou, is het... En nou is het zo dat uh, morgen vanaf 12 uur de kaartverkoop uh, de regular verkopen in gang gaat. Ja, wat kost is Dat durf ik niet te zeggen. Dat, uh, volgens mij uh, zal, zal dat uh, zo rond uh, de twee tientjes uh, zijn denk ik. Wacht. Ja, wat pakken wij hier? Ik zie hem staan een oude. Ja, dat uh, 31 maart. Hij staat er eentje daarnaast, uh, Dennis. Op het plaatje beneden. Nee, maar dat is 2018, hè? <laughs> Oh, ja. Maar ja, het is wel in Jij maart. Wel weer een... Oh, ja, scherp, scherp, scherp, scherp. Oh, oh, oh. Ja, altijd dat 2019. Ik moet er nog een beetje aan, uh, oh. aan winnen hè? Je, ah, je kan er nog wel. 16 euro. 16 euro, ja. Maar ja, dat, dat, zal, dat zal wel de eerste pre-sale zijn. Ja, maar dat staat er niet bij. Het staat gewoon de tickets. Nou ja. Perk dan komt ook, hè? Oh, kijk. Die wordt uh, opwarmer. Nah, of afsluiten, want uh, de, nee, de avond uh, zal worden opgewarmd door uh, Gerbert. Oh, afgesloten. Ja, door Fergdon. Dat is wel de, Dan denk graag. ik dat Fergdan uh, beter is. Ja, ik, ik vond vorige keer toch een betere line-up. Uh, ja. Gerbert. Heb jij er uh, ooit van gehoord? Nee, hey, Gerbert. En ik zag trouwens ook al in de nodige Facebook-berichten... dat mensen toch klaagden over het volume en over de prijs van alles. De prijs zal ik het wel mee eens zijn, want altijd die... Piep, Kaartjes. Dat, dat, dat, dat, dat, Gewoon dat je voor een kaartje die moet betalen. Minkjes. Maar de kluisjes, 10 euro. En ja, daar ja, die ben. Ik die bij. Ik belachelijk. Oh, altijd. Ja, het wordt kouder, hè? Ja, ja. <laughs> nee, uh, het, het is echt uh, dat je denkt van... Ja, uh, een drankje. 4,80 euro voor een spaarblauw. Ja, dat, dat kan eigenlijk niet, hè? Dat, uh, nee. Kijk, je gunt het allemaal om wat te verdienen... maar 4,80 euro voor een flesje water. Dat is gewoon een uit je zak. En al die muntjes, hè? Ja, oh, man. Hoe kleiner, hoe beter Maar ja, het was wel gezellig. Het feest was goed en ik heb niks te klagen over het harde geluid. Want ik vond het geluid prima. Dat komt omdat je oorlog in had. Tot zover dit nieuwtje. Straks hebben we de charts nog erbij. Wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Nou, ik kwam een hele leuke plaat tegen... Fresh... Bij Spin In uh, Records. Base en Mickey G. Wat, wat zeg je nou allemaal? Wat, Fre the, fresh from the Fresh. Fresh from the Fresh, ja. <laughs> het lijkt wel een sinaasappel. Base en Mickey G. Walk and Skank. Ja, dan denk je van... Wat heb jij nou weer voor plaat uitgekozen? Ja, ja. Het is gewoon... Een mix van van alles wat. Ja. Het gaat er gewoon voor zitten. Op Wagen Ik vind het leuk. Hors oh, of Zo je het helemaal nee. net... ik ben helemaal uitgeput, joh, het, voor het Het, het, is, uh, het is helemaal, uh, ja, le lekker hypno. Ik heb, uh, ik, heb meteen, ik heb meteen een sprintje getrokken. Ja. Je, ik zag jij hier uh, een beetje door die uh, zaal uh, de studio heen stuiteren. Ik denk, nou, nou ik, ik, ik vind het wel leuk. Ja. Ik ook, ik ook, maar ook omdat ik, omdat ik die originele ook altijd heel goed vond. Ja, daarom, uh, maar ik denk, wat, wat zou we doen in de clubs, deze plaat. Het ligt eraan je welke clip je bent. Ja, dat sowieso. Maar ik, ik denk gewoon, ja, met sommige platen... even een beetje gek doen, dat, dat is het altijd wel leuk. Ja. En absoluut. over gek doen gesproken, zullen we gewoon even die chart er even pakken? Ja, gewoon even lekker En Ja, en we doen het de laatste tijd toch even anders, hè? Ja, we gaan steeds out of the box. En deze week dacht ik van... Nou, weet je wat? Yes. Ik, ik zie melo, Melodic House and Techno... Hmm. Dus ja, maar wat gaat het worden? Zullen we de nummer er gewoon even bijpakken? Dan vinden we Bedouin uh, of Crosstown Rebels uh, met Wastelands. Als je het niet lekker vindt, mag je het ook gewoon zeggen. Hè? Ik vind het wel mooi. Ik had dit niet verwacht. En op nummer 9, En Me, met In Your Eyes, op Pampa Records. Ik vind dit wel vet, uh... ja. Heel melodisch, en techno. Nou, soms zijn we wel eens met uh, platen dat je denkt van, ja in welk hokje moeten we dat dus stoppen? Of worden platen überhaupt gewoon slecht gesorteerd? Maar tot dusver... Uh... Klop, klopt het, ja. Als ik dit een hele avond zou moeten horen... Val ik in slaap. Dat denk ik ook. Dus gauw door naar nummer 8 Met Locked Groove in Oscillate. Oh. Dit vind ik ook een goede sound. Ik heb iets weg van Robert Miles, vind ik. Nee, nee, ja. Een beetje Groove Armada... Nee, ook niet. Ja, voor de luisteraars. Af en toe zitten we hier tegenover elkaar en zeggen van... waar lijkt dit nou op? Wat voor, wat voor geluid, wat voor instrument uh, wordt hiervoor gebruikt? Even een stukje kennis. En nou zou die heel mooi erin moeten komen. Met een stevige bas... Goed zo, ze luisteren naar me. Op nummer 7 vinden we Track and Shame op Disco Halal met Jormulana. Disco Halal. Ik <tied> <tied> <tied> dit, dit is zeker al dit hoor. Nu wordt hij Opgenomen bij de plaatselijke moskee. En door naar nummer 6, daar vinden we Bedouin met Flamma. Dat was na een avondje stappen. Flamma. Met, met een zwaar wat je als afsluiter. Ja, ik wou dit zeggen, die vorige, deze platen die hoorde ik vanmorgen nog na het draaien. Dan ging ik even een broodje halen. <laughs> Ik dacht dat, dat je deze plaat hoorde, dat je de klok al hoorde gaan. Ja. Koek, koek. Maar Jeroen, als ik heel eerlijk mag zijn, ik vind deze lijst helemaal niks. Nou, dat... dat... Zullen we... we even snel een andere doen? Nou, nou, wat zou je dan? The Future House, ja. dat is meer uh, ja. jou, jouw ja, ding, hè? Ja, we doen gewoon ja. even Future House. Gaan we, gaan we gewoon even gek doen op nummer 10. love Freak. hè zo, je hoorde hem al, hè? Ik kom, ik kom weer een beetje bij. Ja, even bijtrekken. Maar dat is leuk, even out of the box. Ja, het hoeft niet altijd te werken, maar je kan het ook proberen. Ja, je hoorde deze plaat, Le Freak, uh, met Chic Al een tijdje eerder, hè, hierbij zie je het. Wow. Ja. Is hij nou al uit? Eindelijk, hè? Ja, gisteren. Ah! Sorry. En op nummer 9 vinden we Sprake Tunes met In de In The Club, in the club. It, it, it the club. It, it, it. Dit is op uh, Hexagon. Uh. Ja. Jouw favoriete label of uh, niet? Ja, absoluut. Ik ga daar. Uh, ik, ik vind dit een beetje te druk. Ja, niet alle platen hoeven goed te zijn. Ja, dan uh, geef mij maar Robert Feelgood met. Don't you want me? Gewoon, look at the meneer. Ja, oude klassieker Felix. Even kijken of ze het uh, overtroffen hebben, hoor. Ja. Dat is best wel goed, hoor. Ja, de oude simpel. Zo kan ik het ook. Maar waarom doe je het dan niet? Nee. Simpel. Ah, ah, heel simpel. Het origineel was beter. Op nummer 7 vinden Don Diablo. Coochie Maine en Emily Sunday met Survive in the VIP Mix. Ja, dit is beter, hoor. Ja, ik vind Don Diablo echt nou, top. Dit, ja, maar dit is dan uh, op Virgin. Zou je dit eigenlijk ook op zijn eigen label verwachten? Ja. Dit is lekker. nummer 6 met Redondo en Inner Room. Op Spinning Deep. Yo, die heeft vorige week nog in de suggestions. En door naar nummer 5 met Jackie Chan. Van Chesto in de Kino Silver Remix. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hoeveel remixen zijn er nu al van? Ja, een klein stuk of acht. <tied> Op nummer 8, of op nummer 4 vinden we Marshmallow en Bastille. Happier. Ja, er staat trouwens staat original niks achter, maar het is eigenlijk de Breed Carolina remix. Oh, die hebben ze gewoon gebombardeerd tot original. Ja. But, voordat mensen afvragen, hey, wil ik hem op de radio horen, ja. dan voel ik iets heel anders. En een plaat waar ik niks van verwacht, uh, eigenlijk. Op nummer 3. Adagio voor strings van Lucas en Steve. En sorry, ik vind het een rukplaat, dus ik ga gewoon gelijk door naar de nummer 2. DJ Junior met Holzjoel. Oh, die plaat van Lucas en Steve. Jongens, kom op nou. Jullie hebben lekkere platen gemaakt, maar deze slaat gewoon helemaal nergens op, hè? En met een pakje een plaat die best wel heel bekend was een lange tijd. En, en dan er wordt die zelf verkracht. Ja, dat kun je beters beter spelen, maar ja. Dan de nummer 1, daar vinden we Chesto met. Grapevine. Ja. Ja, die vind ik wel leuk. Ja, ik ook. Tip top. Het terechte nummer 1. Goeie opvolger van Boe. Die stem, hè? Oh, ja, ja. Maar ja. Genoeg charts voor vandaag. Het is tijd voor de afsluiten van dit eerste uur. En we hadden nou, het over Chesto. Ja, we hadden het over Chesto, ja. Die heeft ook een nieuwe plaat. Met Christian Birds. In the dark in de VEVO remix. Tot zover het eerste uur zie je het zometeen na de klok het weer en ja waarschijnlijk geen verkeer is hij er een uur lang non-stop live in de mix. The one and only DJ Dion City. maar nu eerst Chesto in the dark. No